Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Meppel zijn zo'n 75 asielzoekers in hongerstaking... Ze willen hetzelfde behandeld worden als vluchtelingen op andere opvanglocaties. Die krijgen zakgeld om zelf eten en toiletspullen van te kopen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe. Op dit moment krijgen ze alles in natura. Verzorgingsproducten zoals tandenborstels, eten, drinken. Ze krijgen drie maaltijden per dag. Maar op sommige locaties is dit anders geregeld. Daar krijgen ze dan één warme maaltijd per dag en zakgeld voor de rest. Dus voor de andere maaltijden en voor een deodorant en tandpasta. Daar hebben zij het van gehoord en dat willen ze hier in Meppel ook. Ook willen de vluchtelingen in Meppel meer aandacht voor hun... Asielaanvraag. Een arts houdt de hongerstakers dagelijks in de gaten. Nulever Gundogan is na bijna drie maanden terug in de Tweede Kamer. Vorige maand werd ze uit de partij Volt gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat ze zelf trouwens nog steeds ontkent. Beticht worden van een zedenmisdrijf. Niet de kans krijgen om je naam te cijferen. Desalniettemin is dat niet de reden waarom ik hier ben. Ik ben hier vandaag om weer te stemmen. ...om het kamerwerk te hervatten. Ja, ze is nu zelfstandig kamerlid. Door haar terugkeer zijn er in de Tweede Kamer inmiddels twintig verschillende fracties. De Duitse politie heeft na een klopjacht de man opgepakt... ...die werd gezocht voor de brand in Geldermalsen gisteren. Daar werden twee doden gevonden. De politie zegt dat die al voor de brand door een misdrijf om het leven zijn gekomen. En er is een tekort aan portiers bij clubs en kroegen. En dat is onhandig, want het loopt steeds vaker uit de hand. Vooral met jonge mensen, merken bijvoorbeeld horecabazen in Amsterdam. Die 18 tot 22-jarigen zijn bijna niet uitgeweest. Uh, ja, die zijn baldadig, die zijn te enthousiast. Uh, schreeuwen tegen elkaar en uh, leidt soms tot agressie. Ja, door corona zijn veel portiers wat anders gaan doen en is het lastig om aan mensen te komen die de goede papieren hebben, terwijl dat wel nodig is. De incidenten worden zwaarder. Hè? Denk aan zware steekpartijen, zelfs schietpartijen. En als dan blijkt dat er een portier werkt zonder de juiste papieren, dan heeft niet alleen de portier een heel groot probleem, maar ook de werkgever. In de hoofdstad zou zo'n 40% van de uitsmijters niet de goede diploma's hebben. Het weer, veel wolken vandaag. Land inwaarts wat zon. In het noorden wat regen, 20 tot 27 graden. Morgen eerst veel zon, later weer meer wolken. En een paar graden koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Fielen staan nog op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knoppen de Hoek en de Nieuwe Meer. 9 kilometer met een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging heeft verkeer op de A6. Richting Muiden bij Almere Poort.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 Ja, goedemiddag nogmaals. Welkom in het tweede uur van deze lunchroom... op de woensdag... dinsdag, sorry, dinsdag. Ja, mei, nou ja, een ja, een ja. Ik loop even. vooruit, Luus. Nou ja, het dan Jan en, uh, zo snel, In ah, ja, de warmte, denk ik al. Uh, ja, Luus, aan de andere kant, mijn uh, altijd charmante sidekick... die... Uh, de leuke nieuwtjes bij elkaar gaat zoeken en ook een leuke af en toe een mooie muziekkeuze inbrengt. Doet altijd wel gezellig zo'n zaampjes. Uh, we hopen dat onze keuze uh, ook uw keuze is wat muziek betreft. En uh, zoals reeds gezegd, deze uitzending gaan we een aantal uh, oude zongfestivalnummertjes uh, even uit het archief opduiken. Heb je er en weer een gevonden? Ik dan, heb er weer een gevonden, ja. ja. En uh, die ken je vast wel. Uh, Zou ik even voor uh, even, even wat horen? Ja, Laat me wat horen, kan ik horen of ik hem ken? Yeah, that is uh, Piccadilly Andro. Pic Ja, ah, Fikriandus, dat was het, de pseudoniem van een dame die heette... Eigenlijk heet ze Papatou uh, Paputunassiu. Mooie naam, ja? hè? Ja, Grieks-Duitse zangeres. En naast dat jij dat weer weet. Ja, joh, het is ongelooflijk. En dat het ook nog uitspreken kan. Ja, maar dat zit er wel af en toe. Uh, naast Grieks en Duits heeft ze ook nog veel nummers in het Frans en Engels gezongen. En ook nam zij verschillende nummers op in het Japans, Nederlands, Italiaans en het Spaans. En uh, in totaal heeft ze het allemaal maar eventjes... 80 albums uitgebroken. dus. Ja. ja, en ook heel erg bekend geworden. Ja, zeker. Ze is, soms, ja, zeker. Ja, ze is ja. geboren in 23 augustus 1949, Ze is inmiddels 72 jaar alweer. Echt waar? En uh, ja. ja, ze is daar geboren in uh, Palika Cassiticitra. Zo. Uh, ja, ja. En, en, en als je het heel snel zegt, ja, hè, maar, dan hoor je het niet. Dat is wel leuk voor Scrabble natuurlijk. Hè. Drie ja. keer woordwaarden. Uh, de dame is wel twee keer getrouwd geweest... ...en heeft drie kinderen. En uh, dit was het uh, waar ze echt mee bekend geworden was. Dit was Après Toi. We gaan verder met de artiesten van de dag, want ook die hebben we meegenomen. Ja, en... en dit mag jij even gaan introduceren, dus. Onze artiest werd uh, van vandaag, is, werd 76 jaar geleden in Glasgow geboren... als zijnde, zijn naam, Donovan Phillips Leitch. Beter bekend onder de naam Donovan. Hij is een Schotse singer-songwriter die populair werd in de jaren 60. En in die tijd werd hij met zijn uh, aan folk verwante uh, popliedjes... beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan. Maar dat haalde hij niet. Zijn liedjes waren veel optimistischer en naïever... waardoor Dorf een vond bij de hippiebeweging uit die tijd. Uh, wat zijn zo'n beetje zijn bekende nummers? Dat was Catch the Wind. Why do you treat me like you do? Colors. Maar ook uh, dat nummer wat wij gaan draaien, dat is uh, Universal Soldier. Ja, en dan hebben we nog een nummertje van Donovan, maar we beginnen met deze. Daar is hij wel ook uh, heel bekend mee geworden trouwens. He's five foot two, and he's six feet four. He fights with missiles and with spears He's all of 31 and he's only 17 He's been a soldier for a thousand years He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain A Buddhist and a Baptist and a Jew And he knows he shouldn't kill And he knows he always will Kelly kill you for me, my friend, and me for you And he's fighting for Canada He's fighting for France He's fighting for the USA And he's fighting for the Russians And he's fighting for Japan And he thinks we'll put an end to war this way And he's fighting for democracy He's fighting for the Reds He says it's for the peace of all He's the one who must decide Who's to live and who's to die And he never sees the writing on the wall But without him How would Hitler have condemned him at La Without him Caesar would have stood alone He's the one who gives his body As a weapon of the war And without him All this killing can't go on He's the universal soldier And he really is to blame His orders come from far away no more They come from here and there And you and me And brothers, can't you see This is not the way We put the end to war De eerste nummer van de van ons artiesten. Dat Donovan Universal Soldier, was dat. En, en weet je wie er ook jarig is vandaag? Nou. Er zijn er nog twee die bekende zijn. Dat is de eerste. Ik weet niet of jij hem kent. Paul David Houston. Nee. Ken je hem niet? Nee. Ken Bono. Ja, Bono wel de natuurlijk. De liedzanger van U2. Van U2. Die okay. is vandaag 62 ja. geworden. Nou ja, we hebben een paar uitgetoor. Toevallig was het en Donovan vandaag. Weet je wie er ook jarig is vandaag? Nou, nou. Onze alle Dennis Bergkamp, de voormalig profvoetballer die niet durfde te vliegen. Nee, met zijn vliegangst. Wat Moet je horen, we hebben nog één nummer natuurlijk. Heb je nog iets te vertellen van Donne van Ons? Gaan we het tweede nummer gewoon doordraaien voor hem? Nee, draai maar gewoon door. Ook wel Jan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 Atlantis. Dus dag Donovan was dit uh, twee nummers van deze man gedraaid. We gaan uh, even kijken. We hebben een uh, Zandvoorts nieuws hier. Oh ja, de brand is zaterdagmiddag met groot materiaal uitgerukt... na melding van een duinbrand in Zandvoort. Rond kwart over twee werd de brand ontdekt in het duingebied... langs Lorentstraat in de Badplaats. Vanwege het uitbreidingsgevaar... ...werden er meerdere brandweereenheden met spoed opgeroepen. Een klein stukje duingebied was in brand gevlogen. De brandweer had de situatie vrij snel onder controle... ...en heeft het brandende gebied goed geplust. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand geweest is. En uh, ja, dat gaan we krijgen. En we schijnen ook een, uh, een hele erge droogte te hebben in Noord-Holland. dus had ik uh, ja. begrepen. Hè? Dus, ja, de, de grond is keurig, keurig droog. Ja, dus het is echt, het echt heeft uh, toch wel wat regen nodig. We, we, we, we, ja, ja, we echt, hopen ja. op de zon, maar de regen is natuurlijk ook welkom. In ja, geval, nou, dat is nachts maar plans hoor, dan heb ik er toch geen last van. Vind ik ook. Voordat ik echt ga beginnen, want u voelt het natuurlijk wel, dus altijd een beetje spielerij aan het begin. Voordat ik echt ga beginnen wil ik even één ding zeggen. Mocht er hier vanavond iemand in carré zitten die denkt van, nou, ik ken Joep nog van vroeger. En die vindt het best leuk om mij straks na afloop even te ontmoeten. Fuck you! <tied> U heeft geen idee hoe erg dat is. Het aantal mensen dat daarmee toe kijkt. En het probleem is, ik ben ook altijd traceerbaar. Men weet altijd waar ik ben. He, u heeft allemaal lekker in, een of ander zeikrig kantoorbaantje. Maar het voordeel, ja, weet u zelf ook wel. Maar het voordeel daarvan is... Het voordeel daarvan is, je bent niet te vinden, maar ik ben altijd te vinden. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ben geboren, gedogen, gebokt en gemazeld in Naarden, in het gooien, hier vlakbij. Ik had daar een buurjongen, een zekere Frits de Jong. Nou echt, een terpetijnpisser met tankwagens tegelijk. Om het maar netjes uit te drukken. Wat een leuk. Nou goed, ik ben begin jaren 70 ben ik naar Amsterdam verhuisd, Een Paar jaar geleden, ik speel in theater het spant, ja iemand moet dat doen en uh, in bussen. Nou goed, uh, na afloop gaat mijn kleedkamer door over. Hey, Joep, daar had je niet op gerekend. <lacht> ik zou niet op gehoopt, Frits, kan dat ook? Ik bedoel, je moet bepaalde mensen in je leven moet je niet meer terugzien. Een voorbeeld is je allereerste liefde. Je allereerste liefde, ik vind die moet je niet terugzien. Ik heb ook zo'n meisje, weet je wel, zo'n zo zo beeldschoon meisje met prachtige herinneringen. Echt, nee, zo'n meisje, die heb ik ooit dampend achter het fietsen ook genomen, man. Wat, wat zeg ik, die heb ik zonder ander thuisgebracht. Zo, hè, kijk, hè, Dus die moet je niet terugzien. En. Uh... En dan speelde ik laatst in Emmen. In Emme. Na, na afloop gaat mijn kleedkamer deur open. En sta ik opeens oog in oog met mijn allereerste liefde. Maar ja, dan wel veertig jaar later. Ik wist niet dat er zoveel rimpels in één wijf pasten, man. Ongelooflijk. Ja, en dan begint zo'n doorzondragonder tegen je aan te kakelen, man. Want die denkt dan dat je op haar hele leven zit te wachten. Ja, nou, ik heb ook nog een tijd in Drapel gewoond. En dus je denkt: oh, vertel. Apel met zijn geile C1000. Oh. Vertel. Ja, dat was mijn depressieve periode. Hebben die wijven ook allemaal, hè? Een depressieve periode. Ik zei, was je gescheiden? Nee, hij wou niet weg. Dat je dat soort geloven. Oh. Maar het allereerste, het allereerste, en daarvoor waarschuw ik nu de jongeren hier even... Het allereerste is dat dan het moment opeens aanbreekt dat je allereerste liefde tegen je zegt... Weet je dat ik al oma ben? En dat is toch niet zo erg, maar die tekst die daar overeenkomt, komt... Weet je wel hoe leuk het is om oma te zijn? Dat je denkt, dat Jezus vindt breien leuker dan naaien. weet je, dat moment is... Elk jaar als ik een nieuw programma ga maken, dat, dat doe ik ongeveer ja, één keer in het anderhalf jaar... dan moet ik altijd ergens beginnen. Een cabaretier moet ergens beginnen. En het is heel moeilijk om een cabaret te repeteren. En wat ik altijd doe, ik schrijf wat teksten en dan ga ik dan mee naar een heel klein kroegje of een heel klein zaaltje. En het is al heel lang traditie, zelfs bijgeloof, dat ik altijd in, in, in, in Den Haag begin in het oude theatertje van Paul van Vliet. Dus een Heel klein zaaltje, prachtig zaaltje. En dan, dan ga ik daar op een avond voorlezen. Nou, en... Uh... Een jaar geleden ongeveer heb ik dat ook gedaan en ik dacht, nou na aan de bar, een beetje de papieren te, ja, te ordenen, een beetje die, die voorstelling, of een beetje te boetseren van hoe moet het worden. En ineens komt er een oude klasgenoot naar me toe, een gozer die ik 35 jaar niet had gezien. En die was echt zo geworden, hij zei, Joep, ken je me nog? Is nou de helft ongeveer. Hij uh... <lacht> nou, het ging heel goed met hem, maar hij, uh, hij zat in het vastgoed. Ik zei, goh, leuk dat je nog leeft hè. <lacht> en is het enige grapje dat ik aan dit onderwerp wil wijden vanavond, dames en heren. Het is toch een beetje de stad van advocaatje leef je nog, maar aan het verder... Uh... <lacht> nou goed. Maar die gozer, die, die dikke gozer, wat bleek nou? Die was heel rijk geworden, die was heel rijk geworden. En als iemand heel rijk geworden is, dan wil hij dat graag laten zien. Want anders, ja, anders ben je een beetje zinloos rijk, zou ik maar zeggen, hè? En moet je maar eens dat Rijke mensen gaan vaak in belachelijke grote huizen wonen. Dat je, laat langs langzaam zeven. Wie, wie woont dan? Ja, die zijn rijk. Huh? Moet je dan zo wonen? Ja, moet. Huh? Het is ook vaak van die auto's waar je alleen maar in zo'n hernia-houding in kan kringelen. <tie> Zie je, wat is er daarmee aan de hand? Is hij een verdriet? Nee, rijk. Hij oh. <tie> rijdt dat ding hard. Nee, het is een spijker. Weet je, nou, dat, dat soort geluk. <tie> ja, maar rijke mensen, man. Rijke mensen zijn hele zielige mensen. Ik weet er alles van, maar. Het, <tie> Nou, nou weet je wat, de, de rijke mensen erg dat je wat een hele erge groep is, die willen doen alsof ze rijk zijn. Moet je altijd op zaterdag even opletten. Alle mannen die op zaterdag een rode broek aantrekken. <tied> en er is er al heel af en toe een op donderdagavond die hem in aan heeft, maar dat. Uh, die zegt straks in de buis, nee, ik kom even geen koffie, ik blijf even lekker zitten hier. Nee, nee, laat, nee, ik heb de hele dag op de zaak al koffie gehad. La, laat la, ben dan maar even. En het leukste nu is de lul die hier in de zaal zit, die denkt, oh wat een mazzel dat ik mijn gele heb aan. Nee, Nee, nee, nee, nee. Maar goed, Ja, om Ja, onmisgekendbaar onze Joep. Ja, uh, hij, is, hij is gewoon geweldig. Hij is geweldig. Ik, en, uh, ik kwam hem tegen bij, uh, bij uh, Caprera. Ik denk even kijken wanneer hij optreedt. Maar de, ja, hij is er 17 juni, maar het is helaas al uitverkocht. Ja, ja, ja. Dat gaat natuurlijk uh, zo snel. Hij heeft zoveel opnames zijn er van hem. En ik moet altijd uh, geweldig lachen om deze man. Hij gaat het op een leuke manier brengen. Uh, ja, de luisteraars hebben er reeds gemerkt. Natuurlijk, we hebben veel aandacht gegeven aan een Songfestival uit het verleden. Okay. En uh, wat nummers gedraaid. En uh, ja, Deze week gaan we meedoen natuurlijk. We hopen dat we weer een beetje bijzitten bij de winnaars. Uh, ik betwijfel het, maar het is persoonlijke mening. Uh, heel lang geleden heeft Monaco, was dat? Monaco? Kun je die nog herinneren? Dat we ja. gewonnen hebben? Ja, moeten we even terugzoeken. Dat was Zeven <applaus> was de winnares van Zonfestival 71 uh, Severin, voor Monaco was dit toen. En uh, de dame is inmiddels ook 73 jaar, zag ik. En uh, ja, je hoort eigenlijk nog niks meer van. Het is natuurlijk ook, uh, ja, net zo jaar eigenlijk wel, uh, wel gedaan, denk ik. Uh, Nederland heeft natuurlijk een aantal hele mooie, goede, goed talige zangers. Uh, we hebben Rob de Nijs, we hebben Hazes En uh, wie ik persoonlijk ook heel erg goed vond, is uh, Benny Nijman. Benny Nijman, een, ook een echte troubadour En die heeft lang geleden, het, helaas ook niet meer onder ons... wat ik uh, erg betreur, een aantal nummers uh, van buitenlandse zangers... Uh, op de plaat, op de cd gezet toen. En daaronder een nummer van Steven Sulke... wat uh, officieel uh, of origineel heet uh, Lotte. En dat is door Benny Nijman toen op de plaat gezet. En daar heet het Lotje. Zeg Lotje. Wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in. Weet je nog? Weet je, weet je, weet je, weet je, weet je nog? Dat ik jou niet eens ontmoeten mocht Hoe ik stapel van verliefdheid was En ik in mijn oude regenjas In de kou als een verzopen hond Op de hoek op jou te wachten stond En weet je nog Hoe ik toch nog tegen twijfel vocht Toen heb jij me lachend opgebeurd En met mij was het gebeurd en mijn hart ging maar ponken op en neer nuchter blijven denken, nee, dat lukte me niet meer. Vanaf dat moment ging me niet meer snel genoeg. Alles moest ik hebben en niets was meer genoeg. Lotje je weet je wel, hoe veen in dat rot hotel. In die kamer zonder zonneschijn Was het heerlijk om verliefd te zijn Zonder toekomst, zonder huis en geld Hebben wij de uren afgeteld En jouw tederheid maakte dat ik niets verzweeg Want mijn hart was boordevol Maar mijn hersens leeg En het feit dat ik toen voor jou niet vrij meer was Gaf me vaak een schuldgevoel als ik bij je was En nu weet ik niet, heb ik toch iets fout gedaan Iets over het hoofd gezien, iets verkeerd gedaan Dat je weet je nog, schat ik hou van je, dat weet je toch Maar stel dat ik met je weg zou gaan en een ander in de kou laat staan. Zou er dan voor ons nog toekomst zijn? Als we nu al zo onzeker zijn. Zeg Lotje. Wat moeten we doen? Zeg Lotje. Heeft het nog wel zin? Lotje van Benny Nijman, was dit. Lekker nummer. Uh, Luus, jij hebt uh, nieuws, denk ik. Oh, ja, ja, ja met, uh, met de zomer in het fruit, het heerlijke seizoen dat weer gaat beginnen... komen er natuurlijk ook allemaal weer hele leuke dingen terug. Zoals ook de kofferbakmarkt. Uh, hij is dit seizoen ook weer terug en wel groter. Vorig jaar bleek de kofferbakmarkt weer een groot succes te zijn... en daarom hebben we, heeft in Insight besloten om de organisatie weer op zich te nemen. Dit jaar zijn de markten groter en dus meer plaatsen beschikbaar. In de maanden mei tot en met september zullen de markten plaatsvinden... in de Kleine Krocht, Gasthuisplein en Weestraat. De gezellige kofferbakmarkt waar mensen net als de koningsmarkt... tweedehands kunnen verkopen, maar dan vanuit de kofferbak van de auto. Ik vind het een heel leuk initiatief. Ik ben blij dat het allemaal weer kan en dat het ook weer terugkomt allemaal. En uh, hoe voel je afgelopen zondag met al die mooie Amerikaanse auto's? Ja, dat is genieten. Normaal zit ik er zelf ook al zitten op het circuit. Ja. Want ik ben echt. Uh, we zijn allemaal weg van de Amerikaanse auto's thuis. Ja. ja. Maar. Uh, wat een feesten. Ja, het, het zag was, er mooi uh, uit. Het is gewoon weer geweldig. En, wat, uh... Uh, het enige disumant, het was natuurlijk op die dag. Want toevallig moest ondergetekend om de twee. Zoals dus zaterdag of zondag van Zandvoort af. Uh, ellende met die tunnel die afgesloten was. Plus de files van Zandvoort. En, uh, het was natuurlijk één cha uh, chaotische toestand met het verkeer. Zandvoort in, Zandvoort uit. Maar ja, goed, uh, we hebben het weer gehad. En uh, we hebben in ieder geval genoten van deze mooie, mooie dag. Uh, het is maar één dag. Ah, ja. natuurlijk, vind ik ook ZANG EN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 Tot de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 nu we iets voor eens doen? Ja, we gaan het weer doen. Dan kijken ze dan. Zullen we het doen? Ja, doe maar. Ja, de zon uh, schijnt uh, vandaag slechts af en toe... want er is vrij veel uh, hoge bewolking. Het blijft wel droog en er waait een stevige zuidwestenwind. Daarmee wordt warme lucht aangevoerd... waarin het kwik stijgt naar 21 graden in het westen... tot 1, 23 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt, maar droog... Het koelt af naar 12 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En vooral later op de dag komt het ook tot een enkele bui. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 18 graden. Verder landen in inwaarts stijgt het kwik naar een graad 20. Donderdag en vrijdag zijn er perioden met zon. En donderdag is er een bui mogelijk, maar vrijdag blijft het droog. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind en het wordt op beide dagen een graad of 17. Zaterdag zijn er perioden met zon. Het blijft droog en het wordt 18 tot 19 graden. Zondag schijnt echt de, de zon flink en wordt het met waarde omstreeks 20 graden ook weer een stuk warmer. Volgende week gaat het uh, kwik naar verwachting verder op en is, uh, omhoog en is het dagelijks ongeveer 24 of zelfs 25 graden. De zon schijnt flink en het blijft aanhoudend droog. Tot zover het uh, weer van uh, Rico nou, Freuder. Uh, Vrolijke berichten in ieder geval. Ja, het is een He? leuke weerman. Die ja, het we ja, altijd goed weer. Ja. Daar blijven Zullen we er erin komen dat we het mooi weer krijgen? We blijven, nou ja, voorlopig houden we het lekker ja, weer. We moeten wel de, de tuin gaan sproeien, denk ik, zo langzaam. Nou, oké. Okay. Dat uh, hebben we er wel voor over. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. strange Gakka en Bradley Cooper, de titelzong uit de film, A Star is Born. Mooi nummer, dus. Ja. Lekker, hè? ja. ja. Dat was de. het fashion, was dit. Uh, ja, we gaan weer iets wat net uh, geweest van het vroeger songfestival. En uh, ja, ja, het begin al over Johnny Logan. Ja. Ja, hij wordt wel een beetje bijna. Ten ja, de, de, de slotte heeft hij. Uh, een aantal Hij mee. mocht niet meer meedoen, volgens mij. Hij mocht niet meer meedoen. Volgens nou, mij mocht hij niet meer meedoen. Close your heart to how you feel dream and don't be afraid the dreams not real close your eyes pretend it's just the two of us again make believe this moment's here to stay touch Fill This memory For the last time Hold me now Don't cry Don't say your word Just hold me now And I Will know though we're apart We'll always be together Forever in love What do you say when we're And your tears, your tears will have no place in your heart. I wish I, I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love. Can I when my words no. No. Ja, Johnny Logan, man die bij de inbroerder horen van het Songfestival in ieder geval. He? Ja, ja, want, uh, ja, Zeker. hij was eerder, won hij het Songfestival nummer, uh, met het nummer... Uh, hoe heet het nou geweest? Som opzoeken. Nee, Zo ik heb hem. We ja, hebt, het ja, ja. Tijd loopt, hè? Ja, ja. Okay. Nou, dan gaan, we nou, dan. Dan gaan we verder dan. We gaan we verder. Oké. Okay. recept dus. Ja, zeker heb ik dat. En een hele lekkere ook. Dat gaat uh, Ik afwijken. heb deze week uh, asperges op klassieke wijze. Met ham en ei. Ja, het is de tijd voor hè. Ja, het is de tijd voor een asperge. Het is uh, voor twee personen. Dat wel. Wat heb je daarvoor nodig? Twee asperges eieren. denk ik hè. Onder andere. 500 gram verse asperges. Okay. Heel goed. Heel goed. Een scheutje melk. 100 gram boter, 400 gram, 4 plakken beenham. Dat is het lekkerste ham. Dus ik zou lekker 4 plakken beenham nemen en niet gewoon ham. Verse bieslook, snufje peper en zout. Wat heb je nodig voor de bereiding? Kook de eieren gaar in circa 8 minuten. Eieren gaar? Nou goed. Schilde. oh jawel, gaar. Schil de asperges goed en snijd 2 cm van het uiteinde af. Breng een pan water met een scheut melk en snufje zout aan de kook. Kook de asperges 7 minuten en laat 10 minuten nagaren in het vocht. De melk zorgt ervoor dat de kleur blank blijft van de asperges. Hoe test je of, je, of asperges gaar zijn? Als je ze met een vork uit de pan haalt, moeten ze iets doorbuigen en niet helemaal slap hangen. Want dan zijn ze te gaar. Of helemaal niet buigen, dan zijn ze te rauw. Kook ondertussen ook de krieltjes gaar in circa 10 minuten in een pan met een snufje zout tot ze gaar zijn. Peil de eieren en snijd fijn. Smelt de boter in een pan. Leg de asperges op het bord. Verdeel hier de krieltjes naast. Leg de plakken ham op de asperges en verdeel de stukjes eieren over. Giet de gesmolten boter erover en maak het gerecht af met een snufje peper en zout en fijngehakte bieslook. Dan is er nog een tip. Dit recept is ook lekker met Hollandaise saus in plaats van botersaus. En dan is er tip 2. De hier lees je over in het bereiden en koken van asperges inclusief handige tips. Ik zou zeggen eet smakelijk. Oké, okay, dankjewel dus. En um, op de volgende hebben we hier nog een uh, leuk puntje van het Pluspunt. Die krijg ik zojuist binnen. Het gaat over het vrouwencafé wat we gaan krijgen. Gaan we een vrouwencafé krijgen? Ja, maar dat is leuk hè? Mogen geen mannen in? Ja, naja, Worden niet. geen mannen toegelaten? Ja, nou, misschien om de vrouwen weer op tafel laten op de avond. Wat zeg jij? Misschien om de vrouwen weer op te halen, het eind vanavond. Ja, maar dan de mogen ze alleen voor de deur staan. Ja, oké. Okay. Oh, nou, een plek waar alle vrouwen en mama's van allerlei culturen bij elkaar komen... en dat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een warme kop koffie... en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken we binnen koffie... en bij warme dagen doen we de koffie. Oh, dit niet. O, terwijl we wandelend uh, kletsen door de duinen. Dat is wel leuk allemaal. <laughs> Ja, een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen. Lekker klagen over van alles en nog wat. De mannen natuurlijk, denk ik. Want je hartluchten is waar het uiteindelijk om draait. slotte willen we ook eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen... die ons informatie kon geven over een veel voorkomende hulpvraag. Zeggen ze dat ook gewoon, klagen? Ja, ja. ja. Of dus... verzin je dat zelf? Nee, staat erbij. Volgens mij zit je dat te verzin. Lekker klagen over van alles en nog wat. Nou, dan weet ik al waarover geklagen worden, Luz. Is dat zo? Elke vrijdag is dat uh, feest van 10 tot 12. En uh, aanmelden kan bij uh, Vivian Popal via 0634045202 Of via de mail... Uh, ja, ik ga verder. v.popal.zandvoort.nl Nou, dat vind ik toch weer een leuk punt dit. Hè? Ik ga wel verder, Lus, want uh, ik zie het al gaan. Uh, we gaan het laatste... Ja, met de Rumba test gaan uh, Lus en ondergetekende Jan weer afscheid nemen van deze lunch dus deze dinsdag 10 mei. Ik dat het weer uh, allemaal leuk geweest is. En uh, wat ons betreft tot uh, volgende week gaan genieten van het mooie weer buiten, want we uh, willen het daar gaan. En uh, dat wil dus zeggen, uh, blijf gezond en let op elkaar tot de volgende week.